Want it? This year's remix got symphonic So I got pop, I got I got fucking electronic love. beats, I got hip hop music with the future flow So come on, red Even if the sky is falling down It, I I so we got the top, we got the damn. We got the rockin' electronic hunt We got the real heart beat with the future clouds. People in the no place. I got a feeling, but I never really had a time. That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night And I say the same thing every single time and oh. Meisjes, hartelijk welkom bij Flex Radio. Het, de eerste aflevering van dit programma. Die wordt de, één, keer in de, één keer in de maand draaien we de tweede woensdag van 7 tot 8 Met allerlei ontzettend leuke gasten. We hebben vandaag een gast, die zal ik je zo voorstellen. Of die mag zichzelf even voorstellen. We hebben het vandaag over draaien en mixen. En uh, we hebben in de studio, hebben wij DJ Patta Boy. stel je eens voor jongen. Hallo, ik ben Jimmy Mel. Ik, ik woon in Zaanvoort. Ik zit op de ONS in groep 8 en ik heb een broer en een vader en moeder. Nou, dat is mooi. Zeg, hoe, uh, hoe komt het dat jij bent gaan draaien? Hoe, hoe kom je erbij om te gaan draaien? Nou, ik, uh, ik zag een keer een DJ op een feest en die stond helemaal los te gaan achter zijn DJ-tafel. En... Uh, die en iedereen uh, ging dansen op zijn muziek en dat vond ik wel leuk. Dus ik dacht, dat, vind ik ook doen. dat wil ik ook doen. Dat wil je ook doen. En ja. wat is losgaan op de muziek? Wat, wat bedoel je daarmee? Dat iedereen zijn handen in de lucht gooit en lekker gaat dansen. Oké, okay, je dacht van nou, dat wil ik ook wel. Ja. En heb je dat al een keer gedaan, ergens gedraaid? Ja. Oh, vertel, waar? Op Flex, in de Chin Chin. Zo. En... Mm. Volgens mij nog een feestje in, uh, in het kalfje in Amstelveen. Ja, ook eentje. Oh, en hoe was dat? Dat is ook leuk, ja. En hebben ze allemaal hun handen in de lucht gestoken? Zijn ze helemaal losgegaan? Mm, nee, niet echt. Niet echt? Nee. Ja, maar dat komt nog wel, hè? Dat ja. komt nog wel. Maar um, luister, ik, ik wil je ook nog even vragen, want je bent aan het draaien. Nou, toen ik jong was, dat was uh, vorige eeuw, haha, um, draaiden ze plaatjes... En uh, nou, dan draaien ze een plaatje en dan zeiden ze, en hier komt het volgende plaatje. Wat dit, wat, hoe gaat dat tegenwoordig dan? Nou, tegenwoordig gaat het, uh, laat je twee liedjes, laat je eerst gelijk lopen. Ja. En dan uh, laat je proberen in elkaar over te spelen. Ja. En als de beat komt van een nieuw liedje. Ja. Laat je de andere weglopen. Nou, zet je het volume uit, okay. dan zet je het geluid uit. Oké, okay, dus je wacht tot de beat hetzelfde is en dan, draai, dan schuif je de vo volumeknop van het eerste liedje naar beneden en het tweede liedje naar boven. En dan, dan heb je een mix. Ja. Oké, okay. weet je wat we even gaan doen? We gaan even een mix van jou laten horen. Is goed. We gaan een mix uh, laten horen en ik heb hem klaarstaan. Nou, oké, okay, daar komt hij. Pataboy. Nou, ik vind het wel helemaal te gek, Link, hoor. En weet je, ik hoor, ik hoor drie of vier nummers. Nou, welke nummers heb je hiermee allemaal gebruikt? Nou, I Want Your Name. Ja? En uh, Everywhere Dance Now. Oké. Okay. Ja, ik, maar als je dat dan doet, hè, hoe weet je dan welke nummers er bij elkaar passen? Moeten die, op elkaar, uh, moeten die beats allemaal hetzelfde zijn? Nee. Of moet de muziek op elkaar lijken? Hoe, hoe doe je dat? Wat? Nee, meestal doe je gewoon een beetje muziek wat op elkaar lijkt. Ja? Zeg maar, je doet niet een house nummer met een Nederlands liedje. Dat is niet zo leuk. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. En, dan, uh, en dan moet je kijken of ze een beetje dezelfde snelheid hebben. Ja? De snelheid gelijk zitten. En dan kijken of het lekker klinkt. Oké. Okay. En, en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor nummers het is. Het kan allemaal door elkaar. Het kan een rap nummer zijn. En het kan een, een, een, een DJ Chesto mix zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Leuk hoor. Mm -hmm. Ik vind het wel. Maar ik, ik, ik lees nu. We gaan zo even luisteren naar een DJ Chesto mix met uh, Medina, you and I. Wat betekent dat dan? Wat, wat, wat betekent DJ Chesto Medina Mix? Wat is dat? Dance remix? Wat, wat doen ze dan nou, een nummer? Dan haalt een DJ ja? die haalt stukjes van het, van het nummer. Het Officiële offici offici nummer van DJ Chesto eruit zit hij op zijn computer? Dus Medina, het nummer van Medina, you and I, zit hij op zijn computer. Ja, ja, stukjes. ervan. Ja. En dan uh, plakt hij het tussen het uh, plakt hij de stuk plakt hij stukjes die op zijn computer heeft staan. Ja. Dus het officiële nummer. Dus dan wordt het eigenlijk een hak en plak nummer. Ja. En dan moet hij en dan moet hij ook zorgen dat het allemaal gelijk ligt en dan het volume aanpassen en dan wordt het eigenlijk een soort ja. Een danger remix. Ja. Yeah. Nou, we gaan, er e we gaan er even naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Is goed. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, komt hij. Yep. Nothing for me to say. The snow my wicked came to play. It's none for me to walk away. I am alright I feel like I'm on a high A new beginning that is my life I'm turning to the rhythm of the night Dit was de Rihanna House Mix. Nou, dan hebben we, hebben we de volgende vraag aan uh, DJ Pattaboy. Want we gaan natuurlijk wel helemaal voor de, voor de volgende vraag. Hoe kom jij daarbij? Hoe, hoe, hoe leer jij draaien? Hoe leer jij mixen? Van wie ik het geleerd heb? Ja, van wie heb je het geleerd? Ik heb het van Olivier, een jongen uit Amsterdam. Die gaf mij les. Oké, okay, les. En wat moet, dan, wat, wat moet ik me voorstellen van les? Hoe krijg je dan les? Dan zet er een DJ-boot en dan gaat hij alles leren hoe je gelijk moet zetten en hoe je, hoe je goed moet mixen en de bas moet wegdraaien als je een nieuw liedje erin stopt. De bas, wat, wat, wat bedoel je met de bas wegdraaien? De bas, uh, de bas uh, weghalen van het nummer. En nee? de bas zijn dat al die zware, dat zijn al die boom, boom... Dat ja, bedoel je, ja. Dat is de bas. Ja, okay. dus, dat is zo'n rijtje van die je moet. Ja, er staan de zang en alles. En de bas, die kan je dan, die de bas moet je ja. op de knoppen weer draaien. Ja. en die gaat er weg. Dus de bas draai je weg en dan, dan hoor je de zang nog en dan hoor je de melodie eronder. Ja. en dan kan je het in elkaar laten overlopen. Ja, oké, okay. oké. Okay. En, en maar <slaars> hoe beslis je dan wanneer je een, uh, een nummer laat overlopen? Doe je dat bijna aan het eind van het nummer of pak je. Uh, als je een, een nummer hoort, hè, je hebt een, een nummer van 4 minuten 7, ja. bijvoorbeeld. Wanneer ga je dan de mix erin draaien voor het volgende nummer? Pak je dan bijvoorbeeld, uh, doe je het al op 2 minuten? Of zeg je nee, dat doe ik bijna aan het eind van het nummer? Of pak je daar een mooi moment voor? Of Hoe, hoe doe je dat? Nou, het ligt eraan, als je lang moet draaien op een feest of zo. Of ja. je moet kort draaien. Als je kort moet draaien, dan laat je hem gewoon tot 2 minuten overspelen. Ja. Tot, en dan doe je die mix erin. Of, en als je op je lang feest moet draaien, wat lang duurt, moet je gewoon bijna totdat die klaar is. Dus jij wil zeggen, als je maar een uurtje draait, dan wil je bijvoorbeeld een uh, heleboel mixen erin hebben. Ja. Omdat, je, omdat je dan laat horen dat je goed kan mixen. En als je een hele avond hebt, dan draai je bijvoorbeeld nummers van zes minuten of zo. Ja, ja, ja. Oké, ah, oké. Okay. Okay. Nou, dan begrijp ik het een beetje. Maar het is, het, is, het is wel iets wat je dus heel graag wil, verder mee wil en ook heel graag uh, wil leren. Is er een school voor uh, dj's? Uh, nou, nee, niet echt. Niet is... echt? een ja, school doe je veel met geluid. Ja. Het is een mediacollege, het zit in Amsterdam. Oké, okay, ja. En voor de rest, nee, niet echt. Dat ik, niet dat ik weet. Niet dat je weet. Maar je gaat naar dat media college of dat wil je graag naartoe? Ja, daar wil ik heel graag naartoe. Oh, wat leuk. Joh. En heb je, je Ja, want je bent natuurlijk ook met... Je hebt net de citotoets gehad op school. Ja, ja. Is die goed gegaan? Dat weet ik nog niet. Nou, wat voor gevoel heb je erbij? Ik denk dat het al goed is. Oké. Okay. En, en dan ga je naar het Mediacollege in, uh, in Amsterdam. En hoe lang, duurt, uh, hoe, hoe lang duurt die opleiding? Die opleiding? Ja? Duurt vier jaar. Vier jaar? Ja. En dan leer je dus alles over geluid en de media? Ja, en uh, fotografie en tekenen. Oh, leuk joh. Jeetje, Mina. Nou, we gaan even een mix draaien. We gaan een, een, een mix draaien van Michael Jackson en Eken. What's going on, baby? It's your boy Masada, hanging out with Ebb. That finest music vibes. Keep it locked and be easy. I met her on a walkway. Stared as she walked past. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. I said you wanna be starting something. It's got to be starting something. I said you wanna be starting something. It's got to be starting something. We end up going back to her place. Wish I could tell you what I saw. Sexiest woman in a negligee. We hit it off until the morn. As you heard us say. I'm a say MODE Dit is de hotelroom mix van DJ Pataboy. DJ Pataboy. Nou, ik vind het helemaal goed klinken, man. De eerste, nou, de eerste uh, remix van Michael Jackson uh, featuring Aiken. De mix naar het nummer van uh, DJ Pataboy was ik dat jullie niet denken dat hij die mix deed. Want hij kan veel beter mixen dan ik. Want hij zat er net ook al van... ja, en als je dan dadelijk die twee nummers in elkaar mixt... moet je wel de bas eruit draaien en dan moet je hem wel gelijk leggen. Ik denk, ja, weet je, ik doe het met twee schuiven... en ik schuif de ene muziek en de andere muziek. En dan hoop ik dat het goed klinkt. Ik kan niet zo goed uh, aan die knoppen draaien zoals jij dat doet. Want hoe, je moet daar wel gevoel voor hebben, hè? Voor het uh, luisteren voor, uh, voor de muziek. Nou, ja, je, moet wel aan, je moet aan drie, vier knopjes draaien. En je moet zorgen dat de muziek er niet te hard ingaat. Je moet die schuiven openzetten. Het is nogal wat. Dus je moet ook eigenlijk best wel een heel erg goed muzikaal gehoor hebben. Ja. Ja. En de, de, hoe ben je erachter gekomen dat je dat had? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... Oh, ik ga draaien. En dan draaien ze en dan, het ritme ligt niet gelijk. Hoe weet je dat je dat, uh, dat goed kan dan? Nou, eigenlijk hoef je niet zo heel goed gehoord te hebben, hoor. Want als je... Als je. Als je lekker kan horen of het klinkt. dan. dan is het. Uh, dan heb je goed gehoord. Jawel, maar ik kan me voorstellen. dat als iemand niet zo goed. Uh, bijvoorbeeld niet zo goed mee kan klappen met het ritme. Weet je, je hebt er wel eens liedjes op school. en dan moet je meeklappen met het ritme. En er zijn een heleboel mensen die dat niet zo goed kunnen. Ik kan me voorstellen als die gaan draaien. dat ze volledig naast de ritme zitten. Uh -huh. Dus jij kan wel goed klappen waarschijnlijk. Je hebt wel muzikaal gehoor, ja. toch? Ja, ja en wat, wie is nou bijvoorbeeld jouw uh, aller, uh, ja, allerleukste, beste, fijnste DJ waar jij, waar jij tegenop kijkt? Vata González. Vata, Fato, Vata? Fato, Fata, ja, González. Ja. En ben je ook, ook wel eens naar een optreden van hem geweest? Nee. Maar je hebt wel, je hebt wel, een, je hebt wel mixen van hem? Ja. Oké, okay. nou dan gaan we dan zo even naar luisteren. Maar uh, nou, we, we gaan naar het volgende mix. We gaan naar de volgende mix die, uh, die DJ Patabooi gemaakt heeft. Dat is de Low Low Mix. The birthday cakes, they go the show So sexual, she was flexible Professional, freaking external Hold up, wait a minute, do I see what I think I want? Did the thing I see, sure they get low Ain't the same when it's up that low Make it rain, I'm making it snow Work the pole, I got the bankroll I'ma say that I prefer them no clothes I'ma say that I love Even Michel Sloot. Nou, Deze gaat een beetje fout, maar het geeft helemaal niet. Want uh, onze grote DJ is weer terug. En we gaan weer even babbelen over de mixen die hij gaat maken. En de mixen die hij gemaakt heeft. Wat heel belangrijk is. Uh, Jimmy, luister. We zijn, uh, we zijn nu in de studio. We zijn bij Flex Radio. Je zit in het eerste programma van Flex Radio. Dat is een programma voor de jeugd tussen 12 en 16. Elke tweede woensdag van de maand. Met een talent wat, wat hier in Zandvoort rondloopt. Nou, nou hebben we toevallig hebben we Jimmy Mel. En Jimmy Mel, a.k.a. DJ Pataboy. Hey, DJ Pataboy. Helemaal goed, jongen. We zijn er helemaal blij mee. En... Um, ik heb nog wel een aantal vragen voor je, want dat, uh, dat gemixen en dat... Ge... Wat moet je in huis hebben om te kunnen mixen? Moet je uh, een platenspeler hebben of een cd-speler? Hoe werkt dat? Nou, je hebt een dieetafel nodig en een mengpaneel om ja. mee te mixen. Want een mengpaneel heb je zo, zo nodig om mee te mixen. Ja. Want daar doe je met de schuif liedje omhoog of naar beneden... en daar zitten de bas, de zang en de me melodie op. Ah, Oké. Okay. En als je dat ding thuis hebt, dan kan je dus ook kan je dan ook CD's branden. Nou, branden doe je op je computer. Branden doe je weer op je computer? Ja. Dus je mixt het, en je zet het op je computer. En dan brand je het van je computer weer op een cd. Nou, je, je hebt een, als je een computer hebt. Op sommige computers kan je niet branden. Maar... Ah, Oké, okay. nee, maar En dit... uh, als je. Um, je moet een, uh, een cd'tje branden op je computer. Ja. En als je die hebt gebrand. Dan moet je. Hem in je kan je met je tafel stoppen. Ja. En dan uh, hoor je of het goed gelukt is. je branden. Oké. Okay, en wat doe je dan bijvoorbeeld. Als jij net zoals bijvoorbeeld de, de remix van Rain Down on Me. Van Kane. DJ Chesto. Haal je dan allemaal stukjes eruit. En zet je dat op je computer. En hoe doe je dat? Ga Maak jij dan ook zo je mixen? Nou nee. Niet echt. Ik uh... Ik doe in mijn DJ-tafel. Ja. Uh, dan ga ik. Dan heb ik twee uh, cd's ja. in mijn cd-spelen zitten. Ja. En dan ga ik ze proberen door elkaar heen te spelen. En soms kan je ze ook op je kan sommige op je computer aansluiten. Ja. Dan kan je die mix opslaan. Oké, okay, dus dan ben je met twee, twee cd's ben je bezig en dan laat je het in elkaar lopen. Maar haal je er ook wel eens stukken uit en dan, dat sample je dan op je computer... dat je het nog een keer kan gebruiken om ergens tussen te zetten? Of doe jij gewoon met de bestaande muziek, laat je het in ja, elkaar doorlopen? Ja, met de bestaande muziek laat ik het gewoon in elkaar doorlopen. Nou, dan gaan we nu luisteren naar een uh, waanzinnige mix. Hij heeft een mix gemaakt van 30 minuten. Ik laat jullie geen 30 minuten horen, maar ik laat even een stuk horen... dat hij allerlei muziek in elkaar laat overlopen. Zijn is een eigen mix. En uh, nou dat, uh, dat gaan wij nu laten luisteren. Hier komt hij.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 One, Everybody get in your position Pay attention And listen We're trying to get this all in one take So let's try and make that happen Take one Dus, Jimmy, uh, zo, ik het nu hoor, dan gaat, uh, gaat die muziek She nu like over. Ik kan allemaal, LV, allemaal LV, we LPR, uh, nee, niet meer goed Nee, nog niet. Toch niet. net wel. Zeg jij even wanneer de muziek begint? Dan? Ja, is goed. me op een tequila. Dit was de me. Ja oh, Oké, okay. ik begrijp hem. ontzettend moeilijk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Zeg, ik hoor alweer een mix en een volgend nummer. En, uh, je, hebt, je hebt gewoon allerlei nummers bij elkaar gezocht. Zijn dit jouw lievelingsnummers? Nee. Ik kwam ze tegen bij mijn DJ-lera. En toen uh, ik dacht ik, dit zijn wel twee leuke nummers. En die laat je dan in elkaar overlopen. En dan kijk je tot de volgende mix komt. En dan kijk je weer naar een ander nummer. Ja. Oh, leuk man. En als je nou op een, op, bijvoorbeeld op Flex draait. Hè? Mm -hmm. Flex is. Uh, ja, je moet luistert dus naar Radio Flex. Hè? Flex Radio. Elke tweede woensdag in de maand tussen 7 en 8 met een talent in Zandvoort. De volgende gast zal zijn Dennis van der Laar. Dat is een jongen die ontzettend goed race. Formule, Formule Renault race hij die nu. Die heeft, uh, vanmiddag heeft hij getraind op Zandvoort. Hij heeft uh, een baanrecord heeft hij gehad. Nou, je hoort het allemaal uh, de tweede woensdag van maart. Uh, nu zitten we met uh, DJ Pataboy, a.k.a. Jimmy Mel. En die gaat ons alles vertellen over de mixen die hij maakt. Play all night. Hey, Het lijkt erop dat er een mix aan zit te komen. Klopt dat? wacht even. Ja, dat is het. Nee, ja. Zo direct komt-ie. Nou, ik, ik, Zo direct? Of was-ie nou al een beetje aan het beginnen? Of is-ie al een keer overgegaan? Nee, dit is gewoon nog hetzelfde nummer. Zie je? Zie je dat ik, ik moet gewoon, ik kan best voor de radio werken, maar ik moet niet gaan mixen, want dan gaat die onder mij. Nee. Nee, nee zeggen <laughs> Nou, nu komt hij. zie? Ja. gaan we even wat uh, verder vragen? Want dit was Rain Down on Me. Die hadden we al gedraaid. Dus dat was gewoon een klein foutje voor mij. Maar dat geeft helemaal niks, jongen. Hé, hey, als mensen jou willen vinden en boeken... hoe gaan ze dat dan doen? Uh, ze kunnen op mijn huis kijken. Ja. Onder Jimmy Mel. Ja. Dan kunnen ze een krabbel sturen. Een krabbel sturen. Nou, weet je, we zitten te luisteren naar Flex Radio. Dat is een nieuw programma voor de jeugd tussen 12 en 16... De, uh, Flex Radio is ook geleerd aan uh, de Flexfeesten op, uh, die in de gym worden gehouden. In maart komt er weer een Flexfeest aan. Ik hoop dat iedereen dan komt, want ik uh, ga natuurlijk vragen aan Jimmy. Jimmy, DJ Pata Boy, kom je bij mij draaien op Flex? Ja, is goed. Nou, vind ik hartstikke leuk, man. En neem je dan ook allemaal top 40 mixen mee? En, uh... Ja, is goed. Ja. Ik kom mee. Nou, oké. Okay. Nou, als jullie uh, nog meer informatie willen over, uh, over DJ Pattaboy. dan kan je mij bellen op 06-290-77330. 06-290-77330. En je kan hem ook vinden op de Hive-site onder Jimmy Mel. Ja, ik vind het wel onwijs gaaf, man. Ik vind het zo leuk wat je allemaal doet. Hey, die, die, je gaat ook een website maken, hoorde ik? Nou, ik ga hem maken. Ja. Mm, maar nog niet nog... Niet nu. Niet nu. Nee, maar wanneer, wanneer ga je maken dan? Um, ik denk dat ik er eerst mee ga beginnen. Oké, okay, en dan ga je allerlei remixen opzetten. En ja. dan ga je dat via huis doen of ga je echt een, uh, zelf een uh, site aanmaken? Zelf een site aanmaken. Wow, nou dat, uh, dat klinkt wel goed. Nou, dan gaan we nu nog even naar een mix luisteren van uh, Adele Rowling in The Deep. starting in my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 And it's bringing me out the dark The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost had it all the scars... Pataboy, Ik ga dadelijk uh, afsluiten met, uh, met een nummer van jou. Een uh, ontzettende leuke mix. Daar zijn we ook mee begonnen. Dus die wilde ik uh, ter afsluiting nog draaien. Dat is een top 40 mix. Die, ja. ja, die klinkt helemaal top. Wanneer heb je die gemaakt? Um... Wanneer? Vorige week of een maand geleden of nee. is dat je eerste, eerste mix nee, die je dit gemaakt is ongeveer twee maanden geleden of zoiets. Ik vind hem onwijs goed klinken, joh. Als je hem nou op een flexfeest draait, wil ja. je dan... Ik vind wel dat je dit als een soort uh, huismix moet houden. Die klinkt zo waanzinnig goed. Ja, gaan we gaan er even naar luisteren. Ik uh, dank jullie allemaal heel hartelijk voor het luisteren. En ik hoop dat jullie over, uh, over een maand, de tweede woensdag van de maand, weer luisteren. Dan heb ik de gast Dennis van der Laar, onze Ren formule Renault. Rijder, die komt hier in de studio en die neemt zijn favoriete muziek mee. Ik dank uh, Jimmy, uh, Jimmy Mel, DJ Pataboy, heel hartelijk voor zijn komst. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Nou, oké. Okay. En ik hoop dat je nog meer mensen zover krijgt uh, om in de studio te komen. Want ik heb veel talenten nodig. Andere DJ's, andere mensen die allemaal talenten uh, kunnen doen... en uh, uh, kunnen draaien, kunnen zingen, kunnen dansen, noem maar op. Uh, ik ben heel benieuwd. Wij gaan nu luisteren naar een huismix... Je mag hem zelf even aankondigen. Uh, je mag hem zelf aankondigen, Jimmy. De top 40 mix van DJ Pataboy. Electronic <middels>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 Vandaag aan tafel Marije van der Berg van Be Beautiful. En ik lees even vooruit de doelstelling die ik even formuleer uit een interview... Uh, dat in, uh, aan CV Koers uh, gegeven is. Daar staat uh, het doel van Be Beautiful is jonge christelijke vrouwen... in de leeftijd van 16 tot 25 jaar uit te dagen... de waarheid van God voor hun leven te ontwikkelen. Marije, welkom. Ik ga je een kopje thee inschenken. En uh, terwijl wij dat doen, gaan we uh, luisteren uh, naar muziek. En dan uh, ben ik echt ontzettend benieuwd wat jij te vertellen hebt over... Vrouwen die in de waarheid gaan leven. Dat is wat je op je hart hebt. Een kopje thee. Wat, wat voor thee uh, wil je Ik doe zo'n bakje hebben? rooibos. Lekker. Een rooibos. Kijk ja. eens. Doe ik, ook. ik heb geleerd okay. dat je vrouwen hoffelijk moet ontvangen. Dus dat doe ik dan maar. En uh, terwijl wij een kopje thee drinken, gaan we luisteren naar muziek.